Jelle Seubring met het NOS-journaal. Tegen twee verdachten van de kunstroof bij het Drents museum eist het Openbaar Ministerie ruim 3,5 jaar cel. Dat is een verlaagde strafeis, omdat met de twee afspraken zijn gemaakt in ruil voor het teruggeven van de buit. Een derde verdachte wilde geen deal sluiten en tegen hem eist het OM 5,5 jaar cel. Hij zegt niets met de roof te maken te hebben. Vorig jaar werden in het museum een gouden helm en drie gouden armbanden gestolen. De helm en de twee armbanden kwamen twee weken geleden weer terug. Een derde armband is nog spoorloos. De rechtbank moet nog akkoord gaan met de afspraken die met de verdachten zijn gemaakt. In het eerste Kamerdebat over de strafbaarstelling van illegaliteit lijkt minister Van den Brink zijn partij het CDA tegemoet te zijn gekomen. Alleen asielzoekers die hardnekkig hun terugkeer tegenwerken worden gestraft. Slachtoffers van mensenhandel bijvoorbeeld vallen daar niet onder, belooft Van den Brink. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid data die de AIVD en MIVD verzamelen voor onderzoeken. Vorig jaar deden de diensten opnieuw meer verzoeken om hun bijzondere bevoegdheden te gebruiken. Zoals het hacken van telefoons, afluisteren en van gesprekken en DNA-onderzoek. De toezichthouder noemt het opsporen van grote hoeveelheden data een forse inbreuk op de grondrechten van burgers. Terwijl het voor de onderzoeken vaak maar weinig oplevert. Oud-bondscoach Gertjan van der Linden van de Nederlandse Rolstoelbasketballers mag de komende tijd geen contact meer hebben met zeven speelsters. Die maakte melding van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. De Nederlandse Basketbalbond heeft het bondlidmaatschap van van der Linden opgezegd. Het weer zonnig en hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Morgen droog met wat meer wolken. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Zaanstad-Horen heb je tussen Zaandam en Purmerend Noord nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N208 van Sassenheim naar Haarlem tussen Lisse en de N207. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar tussen zuid en Sint-Pancras 2 kilometer. Dan is de vertraging een dikke 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 I've never been before. And every day it's different. Different places, no names. Places I've never been before. Alleen bij ZFM. Zijn koelen handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoekend aan. Ze bij het drinken van wat water. Als ah, het erbij vergeven bij me staan. Nachtsusser, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusser, ik brand van binnen. Nachtsusser, doe je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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik te morgen. Nacht zuster, het nee, zal niet bij <middels>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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van de Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Oh, Nachtzuster, oh, wa. Nacht, hey, wa. Nacht, oh, wat de pijn, pijn, de pijn. Nacht zuster, Nacht zuster. Nacht zuster, Pijn, Pijn, Pijn, Turn back time I wish I'd never have to see that look in your eyes You really broke this heart of mine Maybe we could still I'm not 106.9 FM Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het OM eist 5,5 jaar cel tegen een van de drie verdachten van de kunstroof bij het Trends Museum. Tegen de andere twee mannen wordt 3,5 jaar cel geëist. Die twee hebben een deal gesloten met het OM. Italië weigert het defensieakkoord met Israël te verlengen. Daarin staan afspraken over onderlinge wapenhandel en onderzoek. De laatste tijd is de spanning tussen de landen opgelopen. Onder meer door de Israëlische aanvallen op Libanon. Een oud bondcoach van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters, Gertjan van der Linden... krijgt een contactverbod van vijf jaar. Meerdere spelers deden melding tegen hem van grensoverschrijdend gedrag. Zoals seksueel getinte appjes. Het weer, zon en wat stapelwolken met 12 tot 16 graden... Morgen is het droog met iets meer bewolking en dan 13 tot 18 graden. Dit is ZFM. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel.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 uit van Zandvoort dit is ZFM I rehab, I no no no Yes I've been back, but when i come back no, no, no. I the time and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go, to rehab, I won't go.